26 ingaan met Tinnitus. Het kan je verkeren als je Tame Impala en Dracula draait. Nee, Tinnitus lijkt me echt verschrikkelijk. Och, maar goed. Maakt het wel alweer 1 uur s'nachts. Goedenacht, het Kim Music Nieuws van Caspar Kooi. Goedenacht. Het lijkt erop dat er geen Nederlanders betrokken waren... bij de nieuwjaarsbrand in Zwitserland. Alle slachtoffers zijn intussen geïdentificeerd en ook onder de 119 gewonden lijken geen Nederlanders te zitten. In totaal kwamen 40 mensen om het leven. De helft was nog minderjarig. Een brandweercommandant in Rijnsburg is op non-actief gesteld... omdat hij wordt verdacht van brandstichting. De man werd voor het weekend al opgepakt door de politie. Zijn werkgever, de veiligheidsregio Hollands Midden... laat nu weten diep geschokt te zijn... En zegt dat er verdenking haak staat op waar de organisatie voor staat. President Trump spreekt dreigende taal uit tegen de vicepresident van Venezuela. Want als zij niet in de pas loopt, kan ze nog iets ergers verwachten dan de afgezette president Maduro is overgekomen. Trump zei verder in een interview dat het misschien beter is dat er een nieuw bewind komt in Venezuela. Want erger dan dit wordt het niet, zegt hij. En goede voornemens, ze zijn er ook op de werkvloer. Vooral de jongere werknemers willen dit jaar massaal aan de studie. Uit onderzoek van een pensioenaanbieder blijkt dat ruim een kwart van plan is om een cursus of opleiding te volgen via de baas. En bijna 80% is ervan overtuigd dat dit goede voornemen ook echt gaat lukken. Wel nog het weer van weer online? Vooral in het noorden en noordoosten sneeuw. Het vriest 1 tot lokaal 5 graden. Later in de ochtend op meer plekken sneeuwbuien. En het blijft de hele dag rond het vriespunt. Met in de middag zon, wolken en winterse buien. En tot zover het ANP-nieuws. Flitmeister meldt dat het op de weg, nou gek genoeg, helemaal leeg is. Geen files, geen flitsers. Maar ik wil je wel alvast even meegeven: het zal je niet uh, ontgaan zijn. Rij alsjeblieft voorzichtig met die spekgladde wegen momenteel. Maite, die deed een jaar geleden mee met een spel. En dat spel heeft ze deze week pas gewonnen. Hoe precies hoor je zo. Yeah. People -music. Wat is jouw voorspelling voor dit jaar... waarvan de kans zo klein mogelijk is dat het uitkomt... maar waarvan het wel nog steeds uit zou kunnen komen? Precies een jaar geleden stelde ik die vraag... en begon ik met de wedstrijd voor de meest onwaarschijnlijke voorspelling van 2025... En de persoon die de meest onwaarschijnlijke voorspelling had ingestuurd... en die aan het eind van het jaar dan toch bleek uit te zijn gekomen... die won een prijs. Nou, er kwamen dus vorig jaar heel veel reacties op binnen. En van alle inzendingen die binnenkwamen... is er uiteindelijk maar één voorspelling in 2025 daadwerkelijk uitgekomen. En zo won Maite afgelopen week de wedstrijd met haar voorspelling. Dat er een vuurwerkverbod zou komen dat er een vuurwerkverbod zou komen. Hoewel het dit jaar eigenlijk pas echt ingaat. Hè. Het was vorig jaar wel al aangekondigd in maart. En daarmee uh, mocht zij het voorspellingspakket in ontvangst nemen. Ze mocht zelf ook nog voorspellen wat er dan in dat voorspellingspakket zou zitten. Ze zei, ik denk dat het uh, een spel bevat. Misschien wel hitster. En verrek, dat wist ze ook nog eens goed te voorspellen ook. Maar nieuw jaar, nieuwe kansen. 2026 is van start, dus ook dit jaar kan je weer jouw meest onwaarschijnlijke voorspelling insturen. Wat is jouw voorspelling voor dit jaar waarvan de kans zo klein mogelijk is dat het uitkomt, maar waarvan het wel nog steeds uit, uh, uit zou kunnen komen? Stuur het in via de Q Music App en wie weet spreek ik je over een jaar weer. You you're feeling, and I know you wanna say it. Say it. I do too, but we gotta be patient.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 van de voorspellingen die al binnenkomen via de Q-Music App. Ik vroeg je net, wat is jouw voorspelling voor dit jaar... waarvan de kans zo klein mogelijk is dat het uitkomt... maar waarvan het wel nog steeds uit zou kunnen komen? Nou, Damien die zegt bijvoorbeeld... Nederland wint de WK-finale van Argentinië. Mooi, van Argentinië maakt hem wel nog even extra specifiek. Want de kans toch wel een stuk kleiner is dat het uitkomt. Nederland wint de WK-finale van Argentinië, staat genoteerd. Iris die zegt nog, uh, er komt... Nog geen vuurwerkverbod dit jaar. Nou, dat vind ik ook niet een gekke gok. En Sharona stuurt dit. Mijn voorspelling is dat er dit jaar een kabinet gevormd gaat worden... die het ook de rest van het jaar gaat volhouden. Zeer onwaarschijnlijk. Maar het zou zomaar kunnen. Ja, <lacht> nou, ik ben heel benieuwd. Ja, mocht je zelf nog een onwaarschijnlijke voorspelling hebben voor 2026... stuur hem vooral even in. Gewoon met een berichtje via de Q-Music-app. Want de persoon met de meest onwaarschijnlijke voorspelling... die uiteindelijk toch uit weet te komen... die wint aan het eind van het jaar een prachtige prijs. Zometeen vertel ik je hoe je binnenkort heel erg makkelijk... 500 euro kan verdienen. Naar muziek van Roxy Dekker. Dit is Loser. Ik weet dat je het niet wil horen. Maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen... hoe je ooit kon vallen voor vond tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik.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 Nummer 1 in de Nederlandse top 40 momenteel. Taylor Swift en The Fate of Ophelia. Laura die denkt natuurlijk. Jacco denkt gewoon. En Niels die gokt het op sowieso. Dat zijn allemaal reacties onder de Instagram-post van Q-Music... waarin mensen gokken wat het dit jaar zal zijn. Het verboden woord. Het verboden woord vanaf maandag 12 januari... Eigenlijk uh, precies over een week is dat inmiddels, hè? Ja, het is natuurlijk 5 januari alweer. Dan gaan we het weer doen. Alle QDJ's mogen één specifiek woord een week lang niet uitspreken. Doen ze dat toch? Dan kan jij drukken op een knop in de Q Music app en dan maak je kans op 500 euro. Ja, en wat dat woord precies gaat zijn... dat uh, wordt later vandaag bekendgemaakt. Om 8 uur s ochtends, om precies te zijn... Alle QDJ's die komen dan naar de studio hier bij Hetje Music, dan wordt het een flink gezellige boel hier bij Matty Marieke in de ochtend. Het gaat hier helemaal vol staan denk ik. En om 8 uur s ochtends dan ga jij dus horen met welk woord jij jezelf volgende week rijk kan rekenen. Wordt het misschien eigenlijk gewoon beetje echt natuurlijk? 8 uur vandaag gaan we het horen. Ik ben heel benieuwd. Dreams bij Q-Music. Je aan de Q-nacht, 5 januari, half twee s'nachts. In een spekglad Nederland. Zo laat ook uh, even kijken. Wat is Sven? Even checken hoor. Sven van der Maat weten. Ja, ik kan dan wel weer genieten in een, uh, in, in een land... waar het momenteel echt benard is met de situatie qua weer. Gladde wegen, heel veel sneeuw. Dat Sven van der Maat er toch nog wat moois van weet te maken. Die stuurt namelijk, mijn vrouw en ik hebben net drie sneeuwpoppen gemaakt. Die zijn net klaar, is leuk voor de kinderen als die morgen weer naar school gaan. Met een foto erbij van zijn vrouw die een, een sneeuwpop aan het knuffelen is. Met een happy gezichtje erop. Ze hebben zelfs een hoed weten te maken. Dat is echt wel knap. Het is een flink ding ook. Best wel groot. Gewoon levensgroot. Groter dan de vrouw zelf. En volgens mij hebben ze ook nog zelfs, even kijken. Twee, ja, twee wortels als ogen erin gestopt. Nou, fantastisch. Ik kan genieten van de, van de positiviteit die je daar dan zo instopt. Martijn Schaap, is u een berichtje via de Q-Music app? Hé, hey, hallo, Kane. Ik ben onderweg vanaf Zilversum naar huis. Uh, bij Ziggo Sport gewerkt en ik rijd de hele tijd al 30 op de snelweg. Dit gaat lang duren. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik hoop wel dat je veilig thuis komt, Martijn. Goed dat je ook 30 rijdt, want het is echt, echt gevaarlijk. Ik heb met veel moeite ben ik hier, aan kunnen, heb ik hier aan kunnen komen met de auto in Amsterdam. Dus zorg dat je echt veilig rijdt vannacht. Um, en ja, om het ook gelijk even in de voetsporen te treden van Martijn. Mocht je nou aan het werk zijn op dit tijdstip. Wellicht ben je zout aan het strooien. Wellicht ben je taxichauffeur of noem het maar op. Zou ik het leuk vinden als je even een audiobericht stuurt in de Q-Music app. Waarin je zegt hoe je heet en wat voor een werk je doet. Zometeen dan ga ik je namelijk even in het zonnetje zetten. Als je momenteel aan het werk bent. Want we spelen zo de nachtdienst. Maar om de nachtdienst te kunnen spelen heb ik dus eerst... Je audioberichtjes nodig. Dus ben je aan het werk? Stuur even een audioberichtje waarin je zegt hoe je heet en wat voor werk je doet. Music. Hoi, ik ben Kane en ik ben radio-DJ. Zo makkelijk is het. Met Lady Gaga en The Dead Dance daarvoor Offenbach en Ella Henderson met Hurricane en dit zijn de klanken van de Peppers California Cation. bij Q. De We spelen de nachtdienst. Kwart voor twee s'nachts precies. Je hoort zo vijf verschillende Q-luisteraars die momenteel aan het werk zijn. Die worden even in het zonnetje gezet doordat ze zichzelf voorstellen. Zeg hoe ze heten en wat voor werk ze doen. En na afloop stel ik een vraag over iets wat een van die Q-luisteraars zegt. Dus zorg dat je je oren goed gespitst houdt. Want de eerste persoon die het goede antwoord geeft op mijn vraag... die wint een prijs. Maar eerst eens even luisteren, wat niet even werkt. Ik ben Simon en ik ben met zout aan het smijten. Ik ben Martine. Verzorgende in de ouderenzorg. Mijn naam is Dan en ik ben Krolmachines. Ik ben Björn. Ik ben seuss -monteur. Hoi, ik ben Jacqueline. Ik werk in het hospice. Dan de vraag... Je hoorde net onder andere luisteraar Martine. Maar wat voor werk doet Martine? De eerste persoon die mij het goede antwoord stuurt in de Q Music app... mag straks een liedje bij mij aanvragen. Als dienst in de nacht. Nou Olivia Dean, dit is So Easy bij Q. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's in my heart and we could find you some space.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 ook nog toch? Ja, ik ben er ook. Ja, ja. hey Lars, ja, ja. Oh, ja. jullie uh, zijn hard aan het werk in de verslavingskliniek momenteel, hè? Ja, ja. Is dat uh, pittig of valt dat mee? Nou, wacht. nou het valt wel mee. Hier. Ja. En wat, wat? valt er dan precies mee? Ook pittig. Wat zeg je nou? In de dagverblijf? Dat is ook pittig. Dat is ook pittig? Ja, oké, okay, maar dit is wel een ander kaliber van pittig denk ik. Het Lijkt me best uh, heftig wat er binnen de vier muren daar allemaal plaatsvindt of niet. Ja, ja. ja, soms wel. Ja, soms wel. Ja, er gebeuren best wel bijzondere dingen, dat klopt. Maar wat een nobel werk dat jullie verrichten. Dat jullie mensen weer op het juiste pad weten te helpen, denk ik. Ja, dat, ligt, ja. dat is wel mooi. Dat klopt. Hé, en dat brengt jullie dus vannacht in het spel de nacht in. Dus jullie hoorden net uh, vijf Q-luisteraars... die net als jullie ook aan het werk zijn momenteel. Die stelden zich even voor, vertelden wel hoe ze heten... wat voor werk ze doen. En de afloop stelde ik de vraag uh, over één van die Q-luisteraars... in dit geval Martine. Wat voor werk doet Martine... Je werkt in de oudere zorg. Ik ben Martine, verzorgende in de oudere zorg. Ja, hartstikke scherp. En jullie waren de allereerste die het goede antwoord stuurden in de Q-music app. En dan win je een dienst in de nacht. Dus Noah en Lars, is er een liedje waar ik jullie mee kan verblijden op dit tijdstip? Ja, zeker. Uh, we dachten aan Amy Winehouse, Rehab. Wat toepasselijk. Oh. Ik, hoef, ik hoef niet eens meer te vragen waarom dit liedje. Het nee, verklaart ik zichzelf, al. denk ik. En, ja. ja, ik ga hem lekker draaien. Dan Amy Winehouse en Rehab. Geniet dan van. je dankjewel. werk ze? En werk ze? Ja, jullie ook werk ze? Hoi, hoi. Hey. Yo. Yo. Als die in de verslavingskliniek aan het werk zijn momenteel. Ik zie ondertussen ook een bericht binnenkomen van Renske Beets... die zegt niet te doen, met een foto erbij... van dat ze ja, aan het ploeteren is met uh, haar auto door de sneeuw. Ja, ik, ik moet er ook weer aan gaan geloven. Ik mag weer naar huis gaan rijden. Maar alsjeblieft, lieve mensen, doe voorzichtig op de weg. Rij voorzichtig, hou afstand van de auto voor je. Ik had niet vaak genoeg zeggen. Ondertussen gaat de muziek hier gewoon weer lekker verder. Het is bijna twee uur. Marshmallow hoor je zo. Dean Lewis komt eraan. En ook Shakira onderweg. Nacht na tweeën hoor je non-stop de grootste hits hier spelen. Je hoeft je geen seconde te vervelen. Als je vannacht niet meer slaat. Desha, Phil Collins en Hannah May ook nog even. Dus ben je werken, gamer, ook nog lezen? Nou hou die radio aan. En shout out naar Mark Beek Q Music. better with you. Het Q Music Nieuws. Twee uur. Goeiedag.